7 uur, het NOS-journaal, Dorald Megens. Veiligheidsraad stemt voor ingrijpen in Libië. Vliegverbod en andere militaire maatregelen in resolutie. En opnieuw rook uit Japanse kernreactor. De VN-veiligheidsraad heeft ingestemd met een resolutie die militair ingrijpen in Libië mogelijk maakt. Daartoe kunnen ook luchtacties horen, al worden die in de resolutie niet genoemd. Tien van de vijftien landen in de raad stemden gisteravond laat voor een vliegverbod. Daarmee moet worden voorkomen dat Gaddafi zijn luchtmacht inzet tegen de opstandelingen. De resolutie staat dat alle noodzakelijke maatregelen genomen kunnen worden om de bevolking te beschermen. Alleen de inzet van troepen op de grond in Libië is uitgesloten. President Obama heeft de VN-resolutie tegen Libië over de telefoon besproken... met de Britse premier Cameron en de Franse president Sarkozy. De drie zijn het erover eens dat het geweld tegen Libische burgers moet stoppen. Ook hebben ze afgesproken dat ze alle volgende stappen met elkaar zullen afstemmen. Dat ze bij het uitvoeren van de resolutie nauw zullen samenwerken met Arabische landen. Wanneer een militaire actie tegen Libië zou kunnen beginnen is onduidelijk. Gisteravond werd onder meer door Frankrijk nog gezinspeeld op een aanval binnen enkele uren. De Britse regering wil geen tijdschema verbinden aan de resolutie. Premier Cameron bespreekt de situatie in de loop van de dag met zijn regering... en komt later met een verklaring in het Lagerhuis. Volgens Amerikaanse bronnen zou een operatie om Gaddafi's vliegtuigen aan de grond te houden pas zondag of maandag kunnen beginnen. Duitsland was een van de vijf landen die zich onthielden van stemming. Het land doet daarom ook niet mee aan militair ingrijpen. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle vindt dat daaraan te veel risico's zijn verbonden. In Libië is gisteren zwaar gevochten bij Benghazi. Troepen van Gaddafi hebben de stad voor een groot deel omsingeld. Na het aannemen van de VN-resolutie werd door de opstandelingen in Benghazi gereageerd... met gejuich, vuurwerk en schoten in de lucht. Gaddafi kondigde gisteravond aan dat Benghazi vannacht zou worden aangevallen. Maar voor zover bekend is dat niet gebeurd. Tegenover een Portugees tv-station heeft Gaddafi gezegd... dat de Veiligheidsraad niet het recht heeft om zich te bemoeien... met de interne zaken van een land. Hij noemde het besluit idioot en arrogant.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 De zeven grootste industrielanden hebben afspraken gemaakt over de koers van de Japanse munt, de yen. Ze willen ingrijpen op de valutamarkt om te voorkomen dat de yen nog verder in waarde stijgt. De dure yen is slecht voor de Japanse export en de economie. Ondertussen loopt het dodental na de aardbeving en de tsunami van een week geleden verder op. Zijn in Japan nu 6400 lichamen geïdentificeerd.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 Het weer bewolkt en droog. Vanmiddag vooral in het zuiden regen. Bij een matige noordwestenwind wordt het 6 graden in het noorden van het land en 10 in het zuiden. Morgen en de dagen daarna is het een stuk zonniger en dan wordt het ook een graad of 10. ANWB Verkeersinformatie. 1 file in Nederland. A8 Zaandam richting Amsterdam. Tussen Kropens-Zaandam en Osaan 2 kilometer. Eiffel kreeg weer grip op de processen van een Nederlands energiebedrijf. Als wij u voor ieder paniektelefoontje dat Eiffel hiermee voorkwam... laten horen, dan duurt dit... 2,5 uur en 3 minuten. Kijk op Eifel.nl hoe we dit voor elkaar hebben gekregen. Eiffel, wij maken strategie werkzaam.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 NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Vannacht geboren en we noemen haar Resolutie 1973. Ze moet de internationale gemeenschap de middelen geven om de Libische bevolking te beschermen tegen haar heerser Gaddafi. Ja, grote blijdschap en gejuich in de Libische stad Benghazi. Vreugde schoten klinken er als de VN-veiligheidsraad instemt met die resolutie. Ontlading in Benghazi komt na het besluit in New York om in te stemmen met een verstrekkende resolutie. Hierdoor wordt de instelling van een vliegverbod boven Libië mogelijk. Bovendien zijn alle militaire middelen geoorloofd om de burgerbevolking te beschermen tegen Gaddafi. De Chinese voorzitter van de Veiligheidsraad maakt de stemming bekend. The result of the voting is as follows. Ten votes in favor. Zero vote in favor against five abstentions. The resolution is adopted as an Slash nineteen seventy 1973, de dus, zo heet de resolutie. Tien leden van de VN-veiligheidsraad stemden voor de resolutie. Vijf landen onthielden zich van stemming. De vreugde in Benghazi staat in contrast met de gimmige uitlatingen van de Libische leider Gaddafi eerder die avond. Het kan me niet schelen wat de internationale gemeenschap doet, al gooien ze een atoombom, zegt hij. Wij moeten ons land beschermen. Gaddafi waarschuwt de opstandelingen in Benghazi. We komen eraan, dreigt hij, en voor verraders kennen we geen genade. De manschappen van Gaddafi zijn vastbesloten... alle steden te heroveren op de opstandelingen. Dabia hebben we al in handen, zegt een militair triomfantelijk. Nu, no, Ashdabia. Maar morgen and... en morgen... morgen, all... Het lijkt er inderdaad op dat Gaddafis leger aan de winnende hand is. Onderweg naar Benghazi hebben zijn troepen stad na stad heroverd. Gaddafi wint niet, dat is maar schijn, zegt de voormalig minister van Binnenlandse Zaken die is overgelopen naar de opstandelingen. He is trying to rally as many forces as he can. That's because he doesn't have enough troops. All of Libya is going through a revolution. Gaddafi is trying to make people believe that he controls all of Libya. Hij heeft niet de kracht om Benghazi in te nemen. Als hij zijn voorraden uitstrekt voor meer dan 500 kilometer, wordt het moeilijk. Ze zullen worden verdoemd. Het hele land vecht tegen Gaddafi. Die heeft te weinig manschappen. Hij doet alsof hij heel Libië onder controle heeft. Maar dat is niet zo. Gaddafis leger is niet sterk genoeg om Benghazi in te nemen. Zeker niet als hun aanvoerlijnen langer dan 5 kilometer 100 kilometer zijn. Ze zijn gedoemd te verliezen, al dus de voormalig minister... die zich later gesterkt voelt door dat besluit van de VN-veiligheidsraad. Ja, en Dus is er ingestemd door die Veiligheidsraad... met een resolutie die een interventie tegen de Libische leider Gaddafi mogelijk maakt. Tien van de vijftien leden stemden voor, vijf landen onthielden zich van stemming. Nu contact met onze correspondent in Washington, Ron Linker. Ron, het is uiteindelijk toch nog een redelijk vergaande resolutie geworden. Wat houdt die in? Nou, het is eigenlijk een, een, een dubbelloopsresolutie, zou je kunnen zeggen. Het is niet alleen een vliegverbod, maar ook een dreiging met militaire acties. En met deze resolutie, zegt de Amerikaanse VN-ambassadeur Susan Rice... nemen we het op voor de Libische bevolking. Today the Security Council has responded to the Libyan people's cry for help. This council's purpose is clear. To protect innocent civilians... Nou, het doel is dus onschuldige burgers te beschermen. En het belangrijkste staat in paragraaf 4 van die resolutie... Eh, namelijk dat iedere noodzakelijke maatregel genomen kan worden... om de bevolking te beschermen. Dat maakt de weg vrij voor militair ingrijpen. Er is één uitzondering. Hè, wat die resolutie expliciet verbiedt, is het binnenvallen van Libië. Er kan dus geen nieuwe invasie plaatsvinden, eh, zoals in Irak of Afghanistan... Maar er is wel een vliegverbod opgelegd. Er is een oproep tot een onmiddellijk staakt het vuren. En een aantal financiële sancties tegen het uh, Gaddafi-regime is verder aangescherpt. Toch een uh, vergaande resolutie rond. Tien landen hebben voor uh, deze resolutie gestemd. Vijf landen onthielden zich van stemming, waaronder Duitsland en Brazilië. Wat zijn de bezwaren van die landen? Ja, daar zaten niet alleen Duitsland en Brazilië bij, maar ook de Russen en de Chinezen. Hè. Maar ja, daar hadden we het eigenlijk van verwacht. De Russen en de Chinezen vinden dit soort resoluties al heel snel te ver gaan. Omdat het de soevereiniteit, zeggen ze, van een land aantast. Daar moet de Veiligheidsraad zich eigenlijk niet mee bemoeien, vinden ze daar. Want voor je het weet is er een vliegverbod boven uh, Tibet of boven Tsjechenië. Dus dat deze landen niet voor zouden stemmen, dat, dat hadden we wel kunnen verwachten. Maar ook inderdaad drie andere landen dus die zich hebben onthouden van uh, stemming, Brazilië... Duitsland en India, geen permanente leden. Dus die konden sowieso uh, de resolutie niet met een veto tegenhouden. Maar het geeft denk ik wel aan de verdeeldheid binnen de Veiligheidsraad. De Brazilianen bijvoorbeeld denken dat deze resolutie niet bijdraagt... aan een vreedzame oplossing voor het conflict. En de Duitsers die zijn bang dat het een lang en slepend conflict kan worden. Effective. We zien de danger van een drawn into a military conflict dat de the regio region. We moeten niet een conflict aangaan met de optimistische veronderstelling dat we onze doelen snel zullen halen zonder slachtoffers. Al dus de Duitsers, hè, die dus ook niet gaan meedoen aan een eventuele militaire operatie. Dus de resolutie is weliswaar aangenomen, maar de bezwaren die blijven. Er is al lang gepraat over die resolutie, volgens sommigen te lang. Wat heeft nou opeens, want opeens is het toch nog snel gegaan... wat heeft dat proces nou opeens versneld? Ja, het, is, het is een diplomatieke krachttoer geweest inderdaad. He, begin deze week waren de kansen op een resolutie nog heel erg klein. De Amerikanen waren tegen, de Russen, de Chinezen. Nou, die staan er dus bekend omdat ze dit soort resoluties veto. Maar wat de doorslag heeft gegeven is waarschijnlijk een combinatie van factoren. Aan de ene kant de strijd op de grond. He, het feit dat Gaddafi terrein terugwint, maar ook was er een hele verstandige diplomatieke zet. De steun van de Arabische Liga afgelopen weekend. Want die steun brengt met zich mee dat Arabische landen zich betrokken voelen... en ook betrokken zijn bij de uitvoering van deze resolutie. Dat heeft er waarschijnlijk voor gezorgd... dat de Amerikanen in konden stemmen met de resolutie. En vermoedelijk hebben de Russen en de Chinezen de Arabische Liga niet willen schofferen. En dus hebben ze die resolutie niet geblokkeerd. Geen veto uitgesproken en daarmee is hij aangenomen. Rondlinker vanuit Washington. En, uh, wij praten later uh, met onze correspondenten in Frankrijk en Groot-Brittannië. Want we willen natuurlijk ook weten wat uh, de implicaties zullen zijn. Wat gaan bijvoorbeeld Groot-Brittannië en Frankrijk doen. als grote pleitbezorgers voor die no-fly zone. voor dat vliegverbod boven Libië? Gaan zij bijvoorbeeld meedoen aan militaire acties als dat nodig is? Goed, daar gaan we het zo over hebben. We gaan eerst naar Joris van der Kerkhof. Die is uh. nog steeds volgens mij bij jouw gast. In Leiden? In, uh, precies, in Leiden. Vertel. Bij, bij, bij Jamie Laclay en haar vriend Sander uh, Petit. Uh, half Japans, uh, volledig Arubaans. Uh, uh, Jamie volledig Arubaans, uh, uh, Sander uh, half Japans. Jouw vader is nog, uh, uh, uh, nog, nog in Japan. Jij was er niet tijdens uh, de, de, de aardbeving. Je hebt wel af en toe wat contact uh, met hem. In Tokio uh, zit hij wel eens aan, maar het contact is nu wat moeizaam geloof ik. Want daarover ja, bezet waarschijnlijk. Uh, nou, per e-mail uh, gaat het eigenlijk vrij goed. Uh, mijn vader loopt gelukkig de hele dag met allerlei uh, apparaten bij zich... waardoor hij contact kan zoeken. En uh, via die weg hebben wij toch eigenlijk geregeld... en zeker twee keer per dag uh, contact met vrienden en familie daar. Ja. Jamie vertelde eerder dat, het, uh, dat de reactie zo onjapans was uiteindelijk. In eerste instantie heel erg rustig, maar daarna uh, ontstond de onrust... Uh, uh, heb jij ook die verandering gemerkt bij je familie daar? Uh, bij mijn familie eerlijk gezegd niet. Uh, bij vrienden wel. Die zijn uh, uh, misschien iets westerse dan mijn familie. Mijn familie is vrij traditioneel Japans. En de reactie van mijn vader is tot op dit moment helaas... Uh, er is eigenlijk vrij weinig aan de hand en we kunnen ermee omgaan. Uh, de zon komt elke dag op en wij houden goede hoop... en uh, bidden voor de slachtoffers maar ook vooral het loyaliteitsdeel. Hij zegt, wij kunnen hier niet weg... terwijl dat mensen hun leven riskeren in de getroffen gebieden. In de zwaarder getroffen gebieden, moet ik zeggen. Um, dat, dat, dat zijn wij aan onze stand en onze eer verplicht om hier te blijven. Toch was je wel blij dat je vriendin uh, wel wegging en terugkwam? Ja, ontzettend blij. Kijk, de, de, de aardbeving, de tsunami... en vervolgens ook het nucleaire risico... dat zijn meer dan genoeg redenen om het land te verlaten... Um, als je daar een traineeship doet, als expert werkt, kun je weg. Maar ik kan me voorstellen dat als je daar je hele hebben en houden hebt... dat dat uh, toch een uh, lastige afweging is. Ja. Toen Sandra aan het vertellen was over het, het traditionele van, uh, van zijn familie... toen draaide je een beetje met je hoofd weg en begon je te knikken van ja, ja, ja. Is dat ook uh, wat je nu ook uh, als beeld voor, voor ogen hebt... dat je die mensen daar achterlaat? En die vertellen allemaal van het valt wel mee, maar ondertussen weten ze ook wel dat het helemaal niet meevalt? Dat is zeker zo. Um, over het algemeen uh, zijn inderdaad Japanners heel erg uh, kalm. En uh, ja, is dat ook gewoon over de uh, afgelopen dagen... dat ze ook tegen mij zeiden van het komt allemaal wel goed. Uh, Tokio, uh, over een weekje is het weer uh, genormaliseerd en uh, komt alles wel al goed. Maar uiteindelijk uh, heeft de vader zelf van Sander mij geholpen... om het land weg te gaan... Uh, om naar het uh, naar uh, vliegveld te gaan. Dus um, toch zag je wel dat hij heel graag wilde... dat ik wel uit het land uh, kon gaan. Maar um, achteraf uh, gezien ben ik heel blij dat ik dat ook heb gedaan. Maar, uh... Via Singapore gereisd. En je had in Singapore nog het idee van... ik wil wel afscheid nemen van Azië... of van dit deel uh, van Azië. Dus je was wel blij, begreep ik... Uh, dat je nog even naar buiten kon en de stad in kon, uh, kon gaan. En dat deed je niet alleen... Nee, dat deed ik zeker niet alleen. Ik ben uh, twee Japanners tegengekomen in Singapore. En die woonden heel dicht bij Sendai. Dus die hebben het heel erg uh, dichtbij meegemaakt, de tsunami. En die moesten ook uh, vluchten uit Japan. Uh, en um, die hebben echt de horrorbeelden gewoon van dichtbij meegemaakt. En um, zij hebben wel echt een hele traumatische ervaring uh, uh, daar, mede daardoor gehad. En we liepen echt als drie zombies door uh, Singapore... Maar gelukkig gaat het met hun familie naar omstandigheden nog heel erg goed. En met jou ook. Dankjewel. En hoe het ondertussen is in de Japanse kerncentrale... horen we zo van atoomfysicus Wim Turkenburg. Hij is hier en volgt de ontwikkelingen daar. Eerst naar de ANWB. En Wim de Hart met een hele rustige ochtendspits. Heel erg rustig. Er is maar één file en die verplaats ik maar langzaam op de A8... van Zaandam naar Amsterdam. En ze zijn nu aan land bij knooppunt Koenplein. En ja, de lengte is nog steeds twee kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, 18 minuten over zeven. We gaan uh, praten over uh, de no-fly-zone. Dat doen we straks. We gaan eerst naar Japan. Straling kerncentrale van Fukushima schijnt zo hevig te zijn... dat in een omgeving van 30 kilometer niet gevlogen mag worden. Um, wij hebben bij ons in de studio hoogleraar Wim Turkenburg... energiedeskundige aan de Universiteit van Utrecht en atoomfysicus. Um, meneer Turkenburg, welkom weer. Um, laten we eerst maar eens eventjes het laatste nieuws doornemen met u. Ja. Uh, hoe de situatie is op dit moment. Wij zien nog steeds, uh, niet zozeer dat er gekoeld wordt vanuit de lucht... maar uh, nu met brandweerwagens. Uh, we zien ja. water dat vanaf de grond nu... Uh, op de, op de kernreactor terechtkomt. Um, er zou ook... Uh, een elektriciteitskabel gelegd zijn. Wat, wat, hoe is het mag op dit het, moment met de straling? Ja, misschien Mag ik de situatie even beschrijven... wat er aan de hand is? Wat men uh, probeert is een elektriciteitskabel te leggen... verbindingen te maken met... reactor nummer 2... Dus niet het hele complex, maar alleen voor reactor nummer 2. En dat mm -hmm. is omdat reactor nummer 2... er heeft geen grote explosie plaatsgevonden. Men denkt dat daar de intern de koelsystemen nog redelijk intact zijn. Dus dat het daar zin heeft om stroom naartoe te brengen. Maar men wordt daar geweldig bij gehinderd... door de straling die vrijkomt... Uh, en de stoffen die vrijkomen van reactor nummer 3 en 4. Met name 3. Dat is uit het koelbad. Dat staat waarschijnlijk uh, voor een groot deel droog. Dat zeggen ook de autoriteiten zelf, de elektriciteitsbedrijf. Er moet dus als een haas zou je zeggen water in die koelbakken mm -hmm. die daarboven in die centrale staat. Daarvoor doet men dus alle mogelijke moeite. Als dat is afgedekt, als al die splijtstofstaven onder water staan... dan verhoopt men dat er minder straling in de omgeving op de plant is... en dat men dan makkelijker aan de slag kan... met bijvoorbeeld de verdere werkzaamheden rondom die kabel. Nou, Dus men voert nu nieuwe brandweerwagens aan. Ook hoogwerkers bij brandweerwagens. Ook brandweerwagens die met, uit heel Japan wordt het nu aangerukt. Brandweer uh, is daarvoor... Uh, verordoneerd door de regering om dat te doen. Om met nog meer capaciteit, nog sneller water... in die pools te kunnen, in, in die baden te kunnen, te, te kunnen krijgen. Dus dat is wat je vandaag mag verwachten. Men gaat dus ook met hoogwerkers werken om van bovenaf... Ja, te proberen te spuiten in die baden. Maar ondertussen staat het dus wel te stralen. En precies is er stralingsgevaar voor degene die dat moeten doen. Kan ik me zo precies, voorstellen. Absoluut. Het blijft een zeer ernstige situatie. Maar dat is wat men nu met alle macht doet. Uh, Daar hadden we gisteren al gehoord... 50 ton water in die bak... Men heeft er gisteren met, uh, met die brandweerwagens uh, gespoten... maar totaal slechts 30 ton. Wat mij dus verbaast is dat men daar met die actie niet is doorgegaan... en dat men nog weer nacht ja, heeft gewacht... en dan de volgende ochtend weer verder. Goed, dat gaat men nu doen. Mm -hmm. Ondertussen wordt er, en dat is een volgende, meting... Uh, voor, ja, wat we weten, er wordt door de Japanse regering metingen gedaan... in een straal tot van 20 tot 60 kilometer in de omgeving. Ze hebben daar 28 meetpunten neergezet. En ze meten nu dat ook op 30 kilometer afstand... Hoge stralingsniveaus, zodanige stralingsniveaus dat een burger daar normaal gesproken niet langer dan ongeveer zes uur zou mogen verblijven. Dus wat mij verbaast is dat men niet zegt: we gaan het gebied in ieder geval tot, tot 30 kilometer verder evacueren. Hm. Meneer Turkenburg, het is dus water, water, water... want de boel staat daar droog te koken. Hè? Ja. En dan horen we berichten dat de zaak wat stabieler is. Zou u dat ook kunnen concluderen? Nee, ja, de, de, de situatie is stabiel. Ja, uh, dus verandert het verandert dus niet. Het blijft even erg als het, als het was. Er is eigenlijk weinig voortgang geboekt, zo moet je het zeggen. Er is weinig voortgang geboekt, uh, als u het wat somberder zegt... Uh, de afgelopen twee dagen... En men heeft te weinig materieel, men heeft te weinig mensen. En uh, het is ook zo ontzettend omvangrijk, deze ramp. Dat, uh, ja, men kan het niet goed aanpakken. Nee, het blijft dus, uh, het is dus wel stabiel, maar het verbetert nog niet echt. De verwachting is dat dit nog wel weken kan doorgaan. Weken? weken kan doorgaan met het uitbraken van relatieve stof. Je moet dus ook verwachten dat de mensen die geëvacueerd zijn... daar niet meer terug kunnen. Nee. Dus er zal men nu ook over moeten gaan nadenken. Ja, Waar gaan we met al die mensen naartoe? Voor heel lange tijd. Ik bedoel, praat hier echt over tientallen jaren. En, uh, dus de situatie ja, in die zin wordt, wordt steeds ernstiger ja, voor de mensen en voor het gebied. Meneer Turkenburg, ja. u blijft het volgen. Ik ja. spreek u later deze uitzending nog. Dank u wel. Wij zijn nog benieuwd naar uh, de reacties en het verhaal van bijvoorbeeld Groot-Brittannië in verband met die no-fly-zone. Um, we praten u even bij. De resolutie is aangenomen vannacht in de VN-veiligheidsraad. Resolutie 1973, die voorziet in zo'n vliegverbod boven Libië en in nog meer. Um, ook mogen alle noodzakelijke maatregelen genomen worden om burgers en grondgebied te beschermen in Libië. Wij gaan naar Londen. Arjen van der Horst, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn ze tevreden in Londen? Ja, want dit mag je rustig een grote diplomatieke overwinning voor uh, premier Cameron noemen. Hij was de eerste westerse leider die uh, voorbereidingen wilde treffen voor zo'n vliegverbod boven Libië. Maar ja, twee weken geleden nog was hij erg uh, geïsoleerd uh, van grote vriend Amerika. Kreeg hij geen steun, uh, sterker nog. Hij werd zelfs geschoffeerd toen door de Amerikaanse minister van Defensie. Die ja, toen het Britse voorstel afdeed als loose talk, losgebabbel. Maar goed, Cameron zette door, was één van de drie landen die bij de VN-veiligheidsraad... Eh, VN dus een voorstel voor zo'n resolutie indiende, zonder de steun van de Amerikanen. Dat was wel opvallend. Maar ja, het werd dan gisteren toch aangenomen. Al moeten we natuurlijk niet vergeten eh, dat de steun van de Arabische Liga... voor zo'n vliegverbod cruciaal is geweest, want dat trok uiteindelijk ook Washington over de streep. Ja, maar Arjen, nou boter bij de vis. Want willen en kunnen de Britten het militair ook aan om die resolutie uit te voeren? Willen wel. Kunnen is natuurlijk een beetje wel de vraag. Want uh, je, misschien herinner je je nog, in het najaar kondigde de Britse regering een uh, streng bezuinigingsprogramma yeah. aan voor uh, Defensie. Ja, dat is ook meteen in werking uh, getreden. Afgelopen maanden is bijvoorbeeld het enige vliegdekschip dat de Britten nog hebben uh, op de schoothoop beland. Alle Harrier jets zijn uit dienst genomen. Alle Nimrod spionagevliegtuigen ja, zijn bij het Oud IJzer beland allemaal militair materieel... dat je natuurlijk goed kan gebruiken... bij het afdwingen van een vliegverbod boven Libië. Um, maar goed, ze hebben natuurlijk nog wel opties. Ze hebben nog... Een uh, luchtmachtbasis in Norfolk met tornadovliegtuigen die ze kunnen inzetten. En ze hebben een aantal luchtmachtbasis uh, in en rond de Middellandse Zee. Cyprus bijvoorbeeld, Malta uh, van de, uh, vanaf Italië. De, dat zijn allemaal luchtmachtbasis waarvan ze kunnen opereren en waar ze dus uh, aanvallen kunnen uitvoeren op Libië. Hmm, maar dan heeft Cameron, Cameron natuurlijk wel wat uit te leggen, bijvoorbeeld aan het Lagerhuis. Uh, uh, gaat hij dat doen vandaag? Jazeker, hij komt uh, straks bijeen in spoedberaad eerst met zijn kabinet. Zal dan een verklaring afleggen uh, in het lagerhuis. Ja, als de Britten overgaan tot militaire actie, dan moet het lagerhuis ook daarover stemmen. Maar, en dat is cruciaal, uh, betekent niet dat de Britse lucht luchtmacht hoeft te wachten totdat dit hele politieke proces is afgerond. Het kan in principe elk moment gebeuren. Ja, de Britse regering heeft twee weken geleden al de militaire top gevraagd... Eh, plannen te maken voor een vliegverbod. En de Royal Air Force zegt klaar te staan. Ja, en volgens anonieme re regeringsbronnen kunnen de Britten vandaag al... Eh, de eerste aanvallen uitvoeren. Al wil Downing Street zelf nog niet echt eh, zich eh, vastleggen op een eh, tijdschema. Voor okay. nou, belangrijke dag voor de Britten. Dus Arjen van der Horst vanuit eh, Londen. Dank je wel weer. Vijf voor half acht, dit is het NOS Radio 1-journaal. De gouden tip van de politie kennen we al... maar nu loopt ook de veroordeelde dader tipgeld uit. Ronald P. hebben we het over. Schuldig bevonden voor de moord op Christel Ambrosius... in de Puttutse moordzaak, die probeert het. Hij heeft 25.000 ervoor over voor de gouden tip. De tipgever die met informatie komt die hem vrij pleit. En P.'s advocaat is nu aan de telefoon. Ruud van Boom, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is nogal een ongebruikelijke stap. Waarom heeft hij die gezet? Ja, omdat het een ongebruikelijke zaak is en een ongebruikelijke situatie die ontstaan is. Wij hebben zelf uh, geprobeerd om uh, ja, toch zoveel mogelijk feiten op tafel te krijgen. Maar het lijkt erop alsof justitie niet echt geïnteresseerd is in, in alle feiten en omstandigheden. En ook het Hof heeft helaas onze verzoeken in die richting op dit moment allemaal afgewezen. <tras> dus hebben wij ja, eh, eh, ons genoodzaakt gezien om uiteindelijk het volk te vragen om eh, ja, uiteindelijk de informatie op tafel te leggen die er... Moet zijn. Maar wat, wat wilt u op tafel zien dan? Kunt u eens een voorbeeld geven van iets belangrijks? Nou ja, in het, in het dossier uh, zijn verschillende verklaringen te vinden... van mensen die zeggen dat er uh, jarenlang mensen de hand boven het hoofd zijn gehouden. Uh, er zijn verschillende scenario's in het dossier zichtbaar... die uh, eigenlijk niet echt serieus zijn onderzocht. En wij denken dat er mensen rondlopen die meer weten. En uh, dat het tijd wordt dat zij gaan vertellen wat ze weten. Hmm. Dus dan zou het zo zijn dat uh, na... Wilco Fiets en Herman Dubois, die veroordeeld werden. Um, maar door nieuw bewijs, um, ja, eigenlijk uiteindelijk zijn vrijgesproken. Um, dat ook uw cliënt onschuldig is en ook um, wat dat betreft onschuldig vastzit? Als iemand anders het gedaan heeft, dan is dat inderdaad een gevolgtrekking. Hmm. Nu heeft u hoger beroep aangespannen. Uh, dat dient binnenkort. Komen dan al die feiten ook niet op tafel? Nee, want. Die, die informatie die nog niet in het dossier zit, want niet is verteld door mensen, die, zit uiteraard niet, uh, die, die komt inderdaad niet op tafel. Er komt ja. natuurlijk wel uh, van de zijde van de verdediging een heel verhaal. Met, ja, uh, ik wou de zeggen, de dan komt u er toch mee. Ja. Dat, nou ja, ik kan niet komen met wat ik niet heb. Dus ik ben nu op zoek naar informatie die mensen nog niet hebben gedeeld met uh, justitie. Uh, omdat wij denken dat er nog een heleboel informatie moet zijn. Ja, en als dat niet komt, dan heeft uw cliënt pech? Dan blijft hij gewoon Dan is zitten. het jammer. Het is natuurlijk wel 17 jaar geleden. En uh, als mensen 17 jaar uh, ervoor gekozen hebben om informatie niet te geven... dan is het natuurlijk de vraag of 25.000 euro ze over de drempel zou helpen. Maar we hebben in ieder geval hoop dat uh, het geweten van sommigen uiteindelijk toch nog steeds knaagt. Ja. Zeg 25.000 euro. Mocht die gouden tip komen. Dat is een boel geld. Heeft uh, uw cliënt zoveel? moment niet. Uh, de vergoeding die zal worden betaald uit de schadevergoeding die hij krijgt als hij wordt vrijgesproken en okay, als hij ja. wordt vrijgesproken is dat een beduidend hoog bedrag van dan de 25.000 euro. Nou, we gaan het afwachten. Ruud van Boom, dank u wel. Ja, graag gedaan. Dag. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen.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 TAKEN SERIOUSLY. Radio 1, het NOS-journaal. Resolutie voor militair ingrijpen in Libië aangenomen. En Japan bergt slachtoffer tsunami. Onzekerheid over de kerncentrale blijft. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Negens. De VN-veiligheidsraad heeft ingestemd met een resolutie... die militair ingrijpen in Libië mogelijk maakt, zoals acties vanuit de lucht.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 Met deze resolutie moet worden voorkomen dat Gaddafi zijn luchtmacht inzet tegen de opstandelingen. Ook moet het een verder bloed vergieten door het leger van Gaddafi tegengaan, zegt de Britse minister van buitenlandse zaken. is is in De resolutie werd niet unaniem aangenomen. Vijf landen onthielden zich van stemming. Daaronder Duitsland. Dat land ziet in militair optreden geen snelle oplossing. Wanneer een militaire actie tegen Libië zou kunnen beginnen, dat is niet duidelijk. Na het aannemen van de VN-resolutie werd door de opstandelingen in Benghazi gereageerd met gejuich, met vuurwerk en met schoten in de lucht. De Libische leider, Gaddafi, noemde het besluit idioot en arrogant. Bij drie reactoren van de Japanse kerncentrale Fukushima is opnieuw stoom of witte rook te zien. Volgens het Japanse atoomagentschap is het onduidelijk of dat komt door een explosie. Bij de kerncentrale in Fukushima komt nog steeds veel straling vrij. Ondertussen loopt het dodental na de aardbeving en de tsunami van een week geleden verder op. Journalist Kjeld Duits in Sendai. Ik ben op het ogenblik in een multifunctioneel centrum dat ingericht is als een tijdelijk lijkenhuis... En hier eh, liggen enkele duizenden lijken op het ogenblik. Ik zit nu in de ontvangstlobby waar vele tientallen mensen zitten te wachten op informatie... en kijken naar lijsten met namen van mensen die inmiddels geïdentificeerd zijn. In Japan zijn intussen 6400 lichamen geïdentificeerd. Het is slecht gesteld met de veiligheid in 25 riskante chemiebedrijven. De situatie daar is tegen het licht gehouden na de brand bij Chemiepak in Moerdijk in januari. Volgens staatssecretaris Atsma van Milieu blijkt uit onderzoek dat de 25 steken laten vallen bij het beoordelen en beheersen van noodsituaties. Zometeen met Atsma een interview hier op Radio 1 na de Sterreclame.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 FC Twente verloor met 2-0 van Zenit Sint-Petersburg, maar had daar genoeg aan, omdat de ploeg eerder in Enschede met 3-0 had gewonnen. En Ajax haalde de kwartfinale niet. De Amsterdammers verloren met 3-0 van Spartak Moskou. Ook over de Europa League. Zometeen meer hier op Radio 1 in de nabespreking van de Sport met Tom van het Hek. Blijf luisteren. Dit was Nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het wordt vandaag een overwegend bewolkte dag. Alleen in het noordwesten schijnt nog een beetje zon. Er gaat ook regen vallen. Vanochtend is het droog, maar vanmiddag trekt er vanuit het westen een regengebied over. De meeste regen verwacht ik vanmiddag in het zuiden. In het noorden blijft het denk ik bijna droog. Er staat vanmiddag een noordwesten tot westen wind. En die is meest matig, windkracht 3 of 4. En de middagtemperatuur die ligt tussen 7 graden op de Waddeneilanden en 10 in het zuiden van Limburg. Morgen, zaterdag, ziet het er weer een stuk beter uit. De zon schijnt weer en er ontstaan enkele onschuldige stapelwolken. De temperatuur ligt morgen ongeveer rond 8 graden. Nou, vanaf morgen blijft het droog en vrij zonnig. Dat hebben we te danken aan een hoge drukgebied dat precies boven Nederland komt te liggen. In de nachten is het wel koud met soms lichte vorst. Maar overdag wordt het 10 graden op de Wadden tot 13 of 14 in het zuiden. Kortom, vanaf morgen breekt eindelijk de lente aan.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De ontwikkelingen in Japan, maar ook in Libië, kunt u live volgen op onze website nos.nl. Van beide landen is er een live blog. Wij praten over nieuws uit Eigenland ook vanochtend... want bij 25 risicovolle chemische bedrijven... En dan moet u bijvoorbeeld denken aan chemiepak in Moerdijk... is de veiligheid niet goed geregeld. Uit een inventarisatie van het ministerie van Milieu... blijkt dat deze bedrijven steken laten vallen... bij het beoordelen en beheersen van noodsituaties. Uh, ook de brandinstallaties blijken niet op orde... en gemeentes en provincies doen niet genoeg. Staatssecretaris Joop Atsma van Milieu. Goedemorgen. Goedemorgen. Als ik dit zo hoor, is het helemaal niet zo'n goedemorgen. Nee, het is een, uh, een bericht dat uh, op zijn minst uh, leidt tot uh, gefronste wenkbrauwen. en de vraag uh, wat je gaat doen. Want uh, naar aanleiding van de brand zoals u al zei bij uh, Chemie Park hebben wij gezegd laten we uh, snel kijken of wij kunnen, kunnen beoordelen hoe het uh, staat bij de verschillende bedrijven die uh, met de risicovolle uh, stoffen omgaan. Nou dat zijn er, uh, als je kijkt naar de, de vergunningen die ze moeten hebben, dan zijn er meer dan 400 die we hebben gecontroleerd. En uh, ja, uit, die, uit die eerste check blijkt inderdaad dat er, uh, dat er uh, vragen te stellen zijn... over de, de wijze waarop ze zelf uh, met hun uh, risico's omgaan. Ja, Meneer Asma, over de toezichthouders zo dadelijk is, de bedrijven zelf maar... heeft u er een verklaring voor waarom ze er zo slordig, onachtzaam mee omspringen? Nee, je kan... Je kan... Je kan zeggen dat het, uh, dat het soms de bedrijven zijn die, uh, die de zaken niet uh, op orde hebben. En die, een, aantal, een groot aantal bedrijven is overigens eerder ook al gemaald om uh, te zorgen dat, uh, dat alles op orde is. En, en hebben toen niks gedaan? Uh, voor een deel is er, voor zover wij dat nu kunnen beoordelen, uh, te weinig gedaan. En uh, je moet dus ook kijken naar wat de toezichthouder, de vergunningverlener ja. heeft gedaan. En dat is de gemeente. Dus in beide gevallen zeggen we... Uh, dat er vervolgacties nodig zijn. En we hebben inmiddels ook dat in gang gezet. Zowel richting gemeenten als richting uh, de betrokken bedrijven. 25 bedrijven scoren slecht. We zeiden het al eventjes. Kunt u, eens, kunt u het dus concreter maken? Wat doen ze zo overkeerd? Nou ja, kijk, als je met gevaarlijke stoffen werkt, dan, dan wordt van je verwacht. Ja, u zei het eigenlijk al in uw, uh, in uw uh, inleidende zin. Uh, niet iedereen heeft bijvoorbeeld de. de situatie op orde die gevraagd wordt als je zegt, ja, je moet een sprenkelingsinstallatie installatie hebben, je kunt, moet kunnen, onmiddellijk kunnen overgaan tot dat blussen van branden, ja, et cetera. Ja. Nou, dat, dat, dat is iets wat ook in het debat bij Chemiepak al speelde. Ja, en bijvoorbeeld en, toen ook bij Chemiepak kan ik me nog herinneren dat uh, niet helemaal duidelijk was wat er nou lag, wat er en, opgeslagen lag. Ja, nou ja, dat, dat is ook een vraag, maar de eerste vraag die we nu hebben gesteld, van bent u, bereid, bent u zich bewust van uh, datgene wat zich binnen uw bedrijf afspeelt? Heeft u voldoende zicht op uh, noodsituaties die ze kunnen vo voordoen, hoe is het toezicht op de verschillende prestaties. Ja. En uh, daarom hebben we uh, in algemene zin gezegd, van, ja, dat willen we, willen we beter weten. Want het antwoord daarop was, dat is het, gewoon niet goed. En, en het antwoord is daarop dat het, uh, dat het niet goed is. En nee. dat geldt voor een groot aantal bedrijven. En uh, ja. Ja, dat betekent dus ook dat het toezicht daarop, dat dat beter moet. Maar, e maar meneer als maar even die bedrijven nog, hè. bent u bereid ze een, een tijdslimiet te stellen... en er sancties aan te verbinden? Ja, dat zal moeten. Dat zou moeten en dat doe je dus uh, samen op uh, Innova in samenspraak met degene die de vergunning verlenen. En uh, dat is ook uh, inmiddels in gang gezet. Je kan niet zeggen. Uh, dat, je, dat je dit vaststelt en vervolgens overgaat tot de orde van de dag. Je moet echt uh, de duimschroeven aanhalen. Ja, dus het... wanneer moeten ze het op orde hebben? En wanneer moeten provincies en gemeenten uh, ja, dat toezicht verscherpen? Per, per nu? Per direct? Ja, we hebben de gemeenten, uh, we hebben de, degene die de vergunning verlenen... gevraagd om uh, onmiddellijk over te gaan tot, uh, tot, een, een, ja, tot een nadere rapportage... en mm -hmm. een, een nader onderzoek. Want wat wij hebben gedaan is vooral op basis van de bekende gegevens... de, de check uitvoeren... Nou, dat is uh, best wel een hele klus als je kijkt naar het grote aantal bedrijven wat je van afstand dus op die manier controleert. En we hebben dus nu alle betrokkenen aangeschreven uh, waarvan wij denken dat de zaak niet de woord is uh, om, om dat actie over te gaan. Maar u en... voelt hem al aankomen natuurlijk, meneer Altsmaar. Die provincies en gemeenten komen bij u en zeggen wij zijn niet voldoende uitgerust. Ja, nou ja, daarom zijn we dus ook al, uh, hebben al eerder in gang gezegd dat uh, dat, dat, dat uh, regionaal moet worden opgeschaald. En dat je dus moet zorgen dat uh, die organisatie die wel voldoende is toegerust, hm. dat die het ook oppakt. Er komt geld voor. Uh, wij, willen, wij willen dus uh, overgaan tot het vorm van uh, zogenaamde... Regionale uitvoeringsdiensten, dat zijn dus de, de organisaties die ook uh, de vergunning, verlening goed kunnen beoordelen in en inschatten. Uh, en ja, heel recent ben ik zelf nog bij, uh, bij, uh, bij Rijmond geweest. Nou, Dat is een organisatie die de zaak goed op orde heeft. Die heeft op zicht uh, wat, wat er aan de hand is. En soms heeft het inderdaad ook te maken met de schaalgrootte, uh, niet in alle delen van het land. Uh, is ben voldoende geëquipeerd om, uh, om dat te doen. Nee, het kan dus wel en het moet dus ook. Meneer ik moet Asma. snel. Ja, staatssecretaris Atma van Milieu, dank u wel voor de toelichting. Nou. Goedemorgen. Wij gaan naar de sport, naar Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Wij uh, hebben het over het voetbal uiteraard. Twente ja. en PSV gaan door, Ajax niet um, in de Europa League, want daar hebben we het over. Wat vind je van de manier waarop ze door zijn gegaan? Nou ja, het, het gaat op zo'n avond uiteindelijk om, om doorgaan. Met name Twente had het wel heel erg lastig hoor in Sint-Petersburg. Hadden 3-0 voorsprong meegenomen. Voor rust al 2-0. ontsnapte naar rust, zeiden ze zelf ook wel. Had 1-2 strafschoppen, 1 misschien wel geheid tegen kunnen krijgen. Maar goed, Twente heeft ook altijd wel iets onverzettelijks op zo'n moment. Van het zal ons toch niet gebeuren, dat. Alle energie werd aangewend en ja, met kunst en vliegwerk. Eh, maar goed, dat hoort ook een beetje bij Europees voetbal. Overleefde ze dus uiteindelijk tegen een... Een club met een uh, begroting van rond de 100 miljoen euro. Dus het is vaar, uh, toch wel degelijk een hele goede prestatie van Twente. Twente is niet in zijn allerbeste doen. Dat, dat bleek ook wel gisteren. Maar goed, ze zitten wel gewoon met de laatste acht van de Europa League. En uh, bijvoorbeeld in Amsterdam zijn ze daar stik jaloers op. Want uh, die kwamen in Moskou er totaal niet aan nee. te pas. En uh, ja, bij Ajax is elke keer na een aardige wedstrijd, denkt men dat het lek van een jaar of tien boven is. Maar gisteren werd toch weer eens pijnlijk duidelijk uh, hoe de Europese wetten zijn en hoe. Jeugdig en, en druistig dit elftal toch ook nog is en eigenlijk gewoon een, een kansloze avond uh, in, in Moskou tegemoet ging. En uh, wat dat betreft uh, nogmaals, uh, alle hulde voor Twente hoor, die een hele moeilijke tegenstander hebben uitgeschakeld. En zonder schoonheidsprijs, maar goed, uh, uh, het scorebord telde aan het einde. Zij zijn door. PSV was het meest overtuigend, maar ja. voetbalde toch ook maar heel zuinigjes, hè? Nou, wat, wat merkwaardig was, was dat dat Glasgow Rangers, wat uh, een moeizaam elftal heeft, maar meestal toch thuis, een Schotse ploeg met een grote historie, uh, dan is het toch echt uh, in de vaart der volken alles naar voren. De eerste helft durfden ze eigenlijk niet eens van hun eigen helft af. En zelfs bij 1-0 achter durfden ze nog niet van hun eigen helft af. Het was een uiterst merkwaardig gezicht. Na rust gingen ze het wel uh, proberen. PSV kwam overigens ook eenmaal goed weg toen de bal met de hand van de lijn gehaald werd. Ja. Dat had nog een kentering kunnen zijn. Maar over het algemeen genomen was PSV natuurlijk gewoon uh, voetballend veel beter dan deze ploeg. Uh, had na rust ook iets meer eronder uit moeten voetballen zoals het zo mooi heet en gewoon eigenlijk een tweede goal moeten maken. Ja. Neemt niet weg uh, dat we gewoon twee Nederlandse clubs bij de laatste acht van de Europa League hebben. Dat is best een tijdje geleden hoor. Dat we mm -hmm. dat hadden. Moeten we het dan nog over die derde club hebben? Ja, laten we maar doen. Ajax, kansloos. Ja. Nou ja, we zeiden dat net al, hè, een kansloze uh, avond. Men is in Amsterdam veel te snel optimistisch als er is uh, tegen een tegenstander die wat minder uh, fysiek sterk is, bijvoorbeeld een aardige wedstrijd gespeeld wordt. Ajax heeft veel ruimte nodig, veel, uh, toch ook wel wat tijd nodig. Krijgen ze die niet, zoals gisteren als ze worden opgejaagd, dan blijkt het toch een hele magere ploeg te zijn. En met name voorin komt Ajax momenteel veel te veel stootkracht tekort. Achterin staat het door het uh, seizoen heen wel redelijk, maar gisteren gaven juist goede spelers zoals Vertonghen en al de wereld ook niet uh, helemaal thuis van de de wiel is al een heel matig seizoen bezig. Dus Ajax hoopt heel veel. Maar uiteindelijk is het resultaat toch uh, uh, ja, niet, niet bemoedigend. En de manier waarop ook al zeker niet bemoedigend. Staart uh, tussen de benen naar uitgegaan. gegaan vandaag. <laughs> PSV en dus door. Dus uh, twee erbij. Dat is lang geleden. Dat is goed voor de punten. Ja. Internationaal. Kan een van beiden hem winnen? Europa League? Ja, het is een apart gezelschap. Drie Portugese clubs, Oekraïne, Spanje, Rusland en Nederland. Bijvoorbeeld geen Italië, geen Duitsland, geen Engeland. Dat is best opvallend, wat wel aangeeft dat de top in die landen toch ook heel smal is. En dat de, de clubs die daar vlak onder zitten ook op dit niveau niet meer mee kunnen. Er is geen één club bij waarvan je zegt, nou daar zijn we volstrekt kansloos tegen. Maar ja, het zijn toch allemaal ook wel uh, goede clubs hoor, die daar uh, nog zijn. En bijvoorbeeld die Portugese clubs, daar houden wij gemiddeld niet zo van. Nee. Laten we in ieder geval één ding hopen, dat we niet Twente P. Kijken, dan nee. zijn er altijd mensen, dan zit er in ieder geval een Nederlander in de halve finale. Zijn maar niet. Ik hoor daar niet bij. Ik wil nee. gewoon graag twee buitenlandse clubs uit de koker hebben morgen. En dan zal het weer een 50-50 spel worden. Maar wie weet, wie weet. Ja. Morgen vanmiddag toch? 1 uur dacht ik. Oh, sorry vanmiddag, ja, ja uiteraard. Loting, uiteraard. Ja. En ook voor de Champions League, ook ja, rond vandaag 12 wordt alles uur. Geloof, 12 uur en 1 uur zijn de lotingen. Ja. Tom, tot maandag. Oké. Okay. Ja, want het is vandaag vrijdag en dus is het precies een week geleden dat de ellende begon in Japan. Rond deze tijd kregen we vorige week de eerste beelden binnen van de aardbeving en de tsunami in het land. We gaan zo daarop terugblikken en verder praten. Eerst naar Erwin De Hart. Is het nog steeds rustig, Erwin? Het is nog steeds rustig. Er zijn wel twee files bijgekomen. Er zijn nu drie meldingen met totale lengte van 7 kilometer... Op de A8 Zaandam richting Amsterdam tussen Knoopend Saandam en Knoopend 2 kilometer. Op de A15 Europoort naar Rotterdam tussen Spijkerdissen en Hoogvliet 3 kilometer door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. En dan hou ik nog 2 kilometer over. Die staat op de A58 Bergen op Zomer richting Vlissingen. Voor de Vlakentunnel 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Injournaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Een zware aardbeving was het, een zeer zware aardbeving, precies een week geleden, gevolgd door een muur van water. En dat veranderde een week geleden een groot deel van Japan in een rampgebied. Hallo, I'm Rosemary Church at CNN Center. We are getting word of a powerful earthquake that has hit Japan just a few minutes ago. We felt a very significant earthquake. Everything was shaking. The signs were moving.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 Thank you. En zo was dat vrijdag. Vorige week vrijdag rond uh, kwart voor zeven uh, gebeurde het allemaal Nederlandse tijd. En in de loop van de ochtend kwamen die, die heftige beelden binnen. Henny van der Vieren, Japanoloog van de Universiteit Leiden, is veel bij ons in de uitzending geweest uh, in uh, de dagen daarna. Um, met u praten we even, uh, welkom trouwens, uh, meneer van der Vieren weer, uh, over hoe het nu verder gaat in Japan. Uh, sinds uh, de afgelopen vrijdag. Uh, wordt er in Japan stilgestaan bij het feit dat het ja, vandaag een week geleden was? Ja, in, uh, een centrale herdenking, nationaal, uh, kunnen we nog niet verwachten. Op dit moment is men bezig met uh, de twee problemen... de kerncentrales en de, de geëvacueerde en de nog vermisten van de tsunami. Uh, lokaal zag ik wel op Japanse televisie... Uh, dat bijvoorbeeld in de opvangcentra uh, stilgestaan werd... een minuut stilte gehouden werd voor de doden uh, en vermisten. Uh, maar op een grotere schaal, de nationale herdenking... Uh, dat komt uh, gebruikelijk pas nadat de zaak weer uh, onder controle is. Meneer Van der Veren, even kijken naar de hulpverlening uh, van onze correspondent Kiel Duits. Hoorden we vanochtend dat er gebieden zijn die nog niet eens zijn bereikt... waarmee ook geen communicatie mogelijk is. Uh, ja. Vindt u dat voorstelbaar? Uh, dat, uh, het is zo, dus het is ook voorstelbaar. Ja, maar denk ik, in Japan, maar. in een westen, een ja, ontwikkeld uh, land... Het is een groot gebied wat uh, beschadigd is. Uh, en in eerste instantie hadden we wel problemen met de telefoon, et cetera. Uh, een gedeelte uh, van Japan ligt natuurlijk in de bergen. Dat zijn moeilijk bereikbare gebieden, bijvoorbeeld door sneeuw... dus over de weg hmm. moeilijk te, bereik, te bereiken. Uh, er wordt op de Japanse tv ook melding gemaakt... over hoeveel gebieden er nu nog geïsoleerd zijn, bepaalde dorpen, et cetera... Um, Geïsoleerd wil op zich niet zeggen dat die uh, dorpen ook weggevaagd zijn. Hè. De nee. tsunami-gebieden zijn wel bereikt. Hè, maar communicatie met berggebieden dat is ook met een mobiel soms uh, nog wel lastig. Hoe wordt in Japan gereageerd op uh, de hulpverleidingen? Ook hoe omgegaan wordt met uh, de problemen rond die centrales. Is, is er al kritiek bijvoorbeeld op de autoriteiten? Uh, de hoofdkritiek die je hoort, uh, vooral van journalisten in eerste instantie, is op, uh, op TEPCO, het uh, bedrijf dat uh, atoomcentrales uh, exploiteert. Daarnaast zijn mensen in opvangskampen uh, klagen over dat ze bepaalde spullen nog niet ontvangen hebben. En ja, want wij krijgen ook berichten van onze correspondent in bijvoorbeeld Sendai... dat, het, dat het de omstandigheden in die evacuatiekampen verschrikkelijk zijn. Daar overlijden echt mensen hè, op dit moment. Omdat nou, het te koud is en dus te weinig te eten is. Ja, dat, dat lijkt me op zich wat overdreven niet, niet uh, zich voorstellen dat hij massasterfse plaatsvindt. Er zijn uh, mensen, het getroffen gebied uh, wordt bewoond door over het algemeen een vergrijsd deel van de bevolking... En die zijn ook kwetsbaar. En die zijn ook kwetsbaar. Er is gebrek aan medicijnen zoals uh, isoline. Dat wil zeggen, gebrek. Uh, de mogelijkheden om spullen te vervoeren zijn nog beperkt. Uh, schepen worden ingezet, maar dat gaat niet zo snel. Helikopters zijn ingezet. Uh, maar wat je uh, op een gegeven moment ook ziet... Uh, vanmorgen wordt er ook geklaagd van er zijn niet genoeg wc's in. Uh, uh, maar het zijn natuurlijk wel getallen van 300.000 mensen... die ineens opgevangen moeten worden. En we zien dan dat uh, er wordt over geklaagd. Maar op dit moment, uh, de klacht die ik vanmorgen zag, is dat... Uh, het komende weekend heeft Japan een, een lang weekend. Zeg maar drie dagen vrij. Dus uit alle delen van Japan willen mensen gaan helpen. Maar probeert nu te coördineren dat inderdaad het personeel dat echt nodig is. Verpleegsters bijvoorbeeld ja. uh, ingevlogen wordt En niet iedereen uh, zomaar in het wilde weg gaat helpen. Want dat loopt alleen in de weg. Er willen dus veel mensen helpen. Ja, zeker, ja. Hoe reageert de rest van Japan verder? Wordt er bijvoorbeeld ook ingezameld? Ja, uh, al vrijwel de volgende dag uh, zie je op de televisie... Uh, de telefoonnummers uh, voor de donaties. Uh, de... Uh, zeggen, de NGO's, zoals ze dat in Japan noemen... de non-government-organisaties... hebben hun eigen websites uh, met uh, nummers, bankrekeningen, etc. en ook het aanbieden van uh, uh, hulp. Verder, en er, er wordt opgeroepen op dit moment... om niet maar in het Wildeberg zomaar spullen per post te gaan versturen. Want dat doet iedereen ook. Waarom niet? Omdat de postdiensten natuurlijk in het gebied niet aanwezig zijn op dit moment. Dus het heeft geen enkele zin om daar uh, via ja, de post dingen heen te sturen? Altijd een beetje vanaf. Sommige gebieden zijn onbereikbaar, sommige gebieden zijn verwoest. Sommige gebieden uh, zijn nog moeilijk bereikbaar. Uh, dus er wordt opgeroepen om de zaak te coördineren... en niet op eigen houtje een postpakket naar het getroffen ah, okay. gebied te sturen. Ja, goed. Um, uh, u blijft nog eventjes bij ons, hè? dus uh, we horen u later vanochtend nog. Ja. Dank voor nu. Henny van der Veren, Japanoloog aan de Universiteit van Leiden. Het NOS Radio en journaal Mediaoverzicht. Het vruchteschoten en vuurwerk werd gisteravond in Benghazi gevierd... dat de VN-resolutie is aangenomen. Een menigte van duizenden mensen schreeuwde bedankt Sarkozy... omdat Frankrijk een van de initiatiefnemers is van de resolutie. Nou, grote vraag is dan natuurlijk wel... wanneer de militaire actie tegen Libië zou kunnen beginnen. Bronnen binnen de VN hebben gezegd dat gevechtsvliegtuigen... uit Frankrijk en Groot-Brittannië binnen enkele uren kunnen aanvallen. Maar volgens Amerikaanse bronnen zou de operatie... pas aanstaande zondag of maandag kunnen beginnen. Gaddafi kondigde eerder zelf aan dat de door het Libische leger van Benghazi door zal gaan. Maar inmiddels beweert zijn zoon Se Saidi iets anders. Hij zei tegen CNN dat de aanval van het Libische leger... op het rebellenbolwerk Benghazi voorlopig niet doorgaat. Wel neemt het leger posities in rondom de stad... en zal het leger burgers helpen die de stad uit willen vluchten. Al dus Saidi. Ook Gaddafi zelf heeft van zich laten horen... als de wereld gek is, zal Libië zich ook gek gedragen. En als het Westen Libië aanvalt, zal het nooit meer vrede hebben. Al dus de Libische dictator in een interview met een Portugese omroep, RTP. De VN-veiligheidsraad beschuldigde hij van racisme en arrogantie. Depens was Gaddafi teleurgesteld in de verraders, zo noemde hij ze, van de Europese Unie. Opvallend is trouwens dat China niet gebruik heeft gemaakt van het vetorecht om de VN-resolutie weg te stemmen. Chinees de minister van Buitenlandse Zaken zegt bij de BBC... dat hij ernstige twijfels heeft over de revolutie... maar dat hij het vetorecht niet heeft gebruikt... vanwege de zorgen die de Arabische landen hebben over de burgers in Libië. Een aantal Nederlandse kranten heeft het nieuws nog mee kunnen nemen op de voorpagina. Vooral de Volkskrant pakt flink uit over het vliegverbod. Alleen trouw heeft niets op de voorpagina over de VN. -resolutie. Een De krant besteedt vooral aandacht aan die andere grote ramp, Japan heeft een overzicht gemaakt van de acute gevolgen van de straling. De stralingsdosis wordt gemeten in millisievert. Zul je de krant zien dat je misselijk wordt bij 1000 millisievert. Blijvend onvruchtbaar wordt je vanaf zo'n 4000 millisievert en dood ga je bij een blootstelling aan 7000 of hoger. Volgens de Japanse overheid is de maximale stralingsdosis voor de werknemers in de Japanse kerncentrale 250. Volkskrant schrijft over de vertraging bij de aanleg van wegen. Voor vijf wegen die onder de spoedwet wegverbreding vallen... is het onzeker of ze echt wel zo snel worden aangelegd. Onder meer de verbreding van de A1 is ongewis. Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu... moet de Raad van State eerst haar huiswerk overdoen... omdat ze spitsstroken mag aanleggen tussen Bussum en Enes. Ex-minister Eurlings had juist beloofd... dat de spoedwet Raad van State proof was. Volgens GroenLinks deugt het niet. En ook D66 zet vraagtekens bij de plannen. Dan nog naar een bijzonder cadeau van de Belgische koning Albert. voor zo'n 450 arme Belgen. Ze krijgen eenmalig een financieel rugsteuntje van 200 euro. In totaal dus een cadeau van 90.000 euro. Melden Belgische kranten, gezet van Antwerpen en het Belang van Limburg. De koning ontving vorig jaar 10.000 bedelbrieven van Belgen. Vragen draaien vooral om financiële hulp. Sinds 2008, het jaar van de crisis. is er geen houden meer aan, zegt een woordvoerder van het Koninklijk Paleis. Hij legt uit dat veel Belgen een brief schrijven naar de koning en dat zien als de laatste kans. Na acht uur in het Radio 1-journaal meer over de VN-resolutie die dus is aangenomen en nu moet worden omgezet in actie in Libië. We hoort de reacties van minister van Buitenlandse Zaken Rosentaal en voormalig secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoopscheffer. Sport op Radio 1.